dat ze eindelijk ook een vriend heeft. En die dromen zijn een soort leerschool geworden. Ja. ja, die helpen er in het dagelijkse leven om wat moediger te zijn. En wat minder bang te zijn voor alles en iedereen. Waar ja. gaat je volgende boek over? Een volgende boek? Nou, wie weet blijf ik mijn dromen opschrijven. Of misschien wordt het een uh, ander soort uh, verhaal. Ik weet het nog niet. <laughs> maar je bent van plan om wel van plan door te gaan blijven met schrijven? Door, door te...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 En wat leuk is, de schrijfster van de Cetus in Zawa, die heeft dus ook mijn koffer ontworpen. Nancy Fairy Tale Dreamer. En dat hebben ze heel mooi gedaan, vind ik. Kun je het beschrijven aan de luisteraars? Nou, wat je ziet is een sterrenhemel. Met daarin een van de droompoorten. Die zeker in het boek terugkomen. En de poort is heel donker en er staan sterren op. En door de poort zie je een, een, ja, een schim van een meisje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 060-4. Nog eenmaal. Ja, alsjeblieft. <laughs> Nog eenmaal. 978-94. 6089-060-4. En ISBN-nummer van Droompoort.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 Uh, is dat New Wave geworden. Maar waarom was dat eigenlijk, dat uittreden? <coughs> nou, laat ik het zo zeggen. Ik was zelf toen docent bij het muziekcentrum. Uh, ik ben overigens nog steeds bij betrokken, maar inmiddels als coördinator. Maar ik was toen docent. Ik gaf je toen uh, ook gitaarles. En uh, er waren nog een paar muziekdocenten. Maar ik constateerde wel dat de zandwoord er ook voor mijn gevoel weinig voor terugkreeg.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 Mee oppassen, want ik weet natuurlijk ook wat voor mancoasters er aan kleven, maar die sfeer is gewoon goed. De naam school, dat verinzelf je eigenlijk een beetje met jeugd en met kinderen. Maar nieuw weef is toch niet alleen maar voor jeugd. Hè? Nee, beslist niet. Het is uh, alle leeftijden. In nou, de praktijk betekent dat de jongste die zal zes jaar zijn.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 en het is ook de bedoeling dat nu in 2010 we dat weer een beetje gaan aanpassen. die ideeën die zijn er ook al wel. Um, dus uh, ja iedereen die dat heeft gedaan, je, als je de tien hebt, ja dan zullen de drie misschien echt heel fanatiek doorgaan de rest heeft het gedaan, maar nou, omdat het moest. nou moesten ze hebben ze zich wel vrijwillig opgegeven <laughs> hoor. Okay, dat scheelt ook weer. maar je moet wel die ideeën, nou ik, ik kan er ook echt iets mee of ik wil er iets mee.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 Ja, dus dit, dit is geen na-schools aanbod. Nee, nee. Dat is een, soort een, een volgend traject. Een soort muziekproject vertel, en dat is dan uitbesteed. Vertel, volgend pro project. Nee, ik, ik, mag ik het nog even ja, afmaken? Ja, het ja, dat vorigen, ik, ja. Want er was ja, nog een ja. belangrijk project. Want uh, ook de, het Noordzee College, dus de Wim Gertenbach, ja. heeft meegedaan. En die hebben zelf een, uh, een hele uh, goede muziekkracht in dienst. Dus toen ik daar kwam, dacht ik, ja, ik moet iets speciaals verzinnen.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 En dat is dan een interessante reductie op het, uh, op het lesgeld. Wat dan ook nog in termijnen kan worden betaald. Ja. Dus uh, dat proberen we dat zo laag mogelijk te houden. En tegenwoordig ook instrumenten hoeven niet zo vreselijk buur te zijn. Je kan heel veel instrumenten huren. Of voor kan het ook bij jullie? Niet direct bij ons, uh, maar ik heb wel mijn adresjes. En, nou, dat gaat over het algemeen goed. Is er een, uh, een mode in instrumenten?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 Ja, nou, we hebben het wel. We hebben een bijzonder enthousiaste viooldocent. En, uh, uh, het gaat om een leerling of 67 <laughs> op dit moment. En ik heb het idee, want hij doet nu ook mee aan de instrumentale project, dat daar meer uh, uh, respons op gaat komen. Dat is toch een pittig, moeilijk instrument, viool. Ja...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 En dan is het gevaar dat je je ja, ja. concentratie verliest, ja, hè? Ja. Maar hij had zoveel ja. plezier, want hij moest van alles doen. Ja, ja, ja. ja. Nou, kijk, het, het, het, over viool gesproken, het aardige weer daarvan is... Eh, kijk, wij kunnen geen... We hebben te weinig leerlingen om echte orkestjes te formeren Die wat klassiekere instrumenten. Mm. Maar dan is men over het algemeen bereid om dat weer in Haarlem op te zoeken...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 ...prettig om zo snel mogelijk uh, de hits van, uh, van de dag te spelen. Nou, en uh... ja, de popmuziek komt natuurlijk ook de gitaar... ...als meest bespeeld instrument voor, Ja, absoluut. Ja. En bij piano is het uh, bijzonder universeel. Maar uh, ze kunnen eigenlijk wel veel meer kant op ja. tegenwoordig. Het, uh, zelf composities maken, dat, dat, dat proberen we ook wel te stimuleren. En, dan heel basaal, om met drie akkoorden liedjes. En nou, maak maar een tekstje en wat dan ook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 dat heeft dan weer te maken met hoe dat in je hersen is verwerkt. Je wil iets en je laat dat vertalen naar je vingers. En dat gaat alleen maar sneller. Interessant. Hoe, hoe oud is jouw oudste leerling? Hij was net 60 en nu ook nog. Wauw. Nee. Binnenkort 61. Ja. Wat speelt ja, hij? een beetje geluk. Uh, Blokfluit. Nee. Dat is een hier. Mm, gaaf. Wanneer is hij begonnen? Nog niet zo lang geleden.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 was vol van eenzaamheid Maar daar was jij Als een baker Waar het licht van schijnt En je bracht van me mij waar Weer de zon in mijn bestaan je liep mijn hart weer open Jouw blik was niet te wisten. Kom maar, want je keek naar mij. Ik had geen oog meer voor een andere. Ik had de tijd.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 Het maakt niet uit, je doet ze goed. Jouw liefde komt in overvloed. Jij maakt me sterren en geeft goed. je kijk naar mij. En haak geen oog meer voor een ander. In korte tijd tot ta veranderen. En gaan we weer ons weer geluk. Want je Zo van je houden, maar blijf wel kijken naar mij. Kijk